7 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De Nederlandse schaatsers Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Jorrit Bergsma... hebben op Medal Plaza in Sochi de medailles gekregen van de 5000 meter. Koning Willem-Alexander reikte ze uit. Het goud was voor Kramer, Blokhuizen kreeg het zilver om zijn nek gehangen. Bergsma nam het brons in ontvangst. Het was de tweede keer dat een podium op de winterspelen volledig oranje was. Dit gebeurde eerder in 1998 bij de 10 kilometer. Johnny Romme, Bob de Jong en Rintje Ritsma eisten toen de plakken op. De man die in 2010 een vaccinelichthouder gooide naar de Gouden Koets... treedt af als bestuurslid van de Piratenpartij in Nijmegen. Hij doet dat op aandringen van het bestuur. Vaccinelichtgooier Lensink had de Piratenpartij op eigen houtje... en tegen de afspraak in bij de kiesraad aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is de enige kandidaat op de lijst. De afdeling Nijmegen had besloten nog niet mee te doen. Morgen gaat de Piratenpartij Nijmegen naar de kiesraad om zich daar weer uit te schrijven. De aanmelding van Lensing blijft geldig, mogelijk dat hij meedoet met een eigen lijst. Zwitserland lijkt in een referendum voor strengere immigratieregels te hebben gestemd. Uit de eerste uitslagen blijkt dat een kleine meerderheid vindt... dat er maximale aantallen moeten komen voor immigranten vanuit de EU. Mogelijk is er een hertelling nodig... De volksraadpleging was een initiatief van de nationalistische... en conservatieve Zwitserse volkspartij SVP. Die maakt zich vooral zorgen over de sterk toegenomen immigratie... uit landen van de Europese Unie. In de eredivisie heeft Ajax gelijk gespeeld tegen Pek Zwolle. Het werd in Zwolle 1-1. FC Groningen verloor met 3-1 van sportclub Heerenveen. RKC Waalwijk versloeg in eigen huis FC Utrecht met 5-2. Herakles Kambuur werd in Almelo een gelijkspel 1-1.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 Radio met Niels Heithuis. Over drie weken mogen we naar de stembus voor de gemeenteraad, maar zijn er genoeg goede kandidaten? Volgens de sprekers in deze uitzending is de spoeling, met name in kleine gemeenten, dun. De afstand tot de burger, zeggen zij, wordt alleen maar groter. Dat is onvermijdelijk en misschien ook wel wenselijk. Goedenavond, welkom bij Onderzoeksjournalistiek op zondag. In deze aflevering spreken we over de kwaliteit van het gemeentebestuur. We doen dat aan de hand van een reconstructie van een bestuurscrisis... in het plaatsje Landsmeer bij Amsterdam. Wethouders en de burgemeester konden niet met elkaar overweg. De raad wilde van de burgemeester af... maar vervolgens bleek de bevolking in actie te komen om haar voor het dorp te behouden. Een reconstructie van Sander Bartling. Ik vind, je wordt gekozen door de inwoners van Landsmeer hoezo ga je daar helemaal aan voorbij? Dat kan niet, dat is, vind ik onmogelijk. En toen zei hij dat ik via georganiseerde terreur... mijn zin probeerde door te drijven. Nou, toen viel ik van mijn stoel. Want ik denk ja, dat kan natuurlijk niet. Ik ben er letterlijk uh, een avond ziek van geweest. De manier waarop dat ging, uh, ik heb er heel ellendig bij gevoeld. Ik denk aan veel te grote ego's... en veel te smalle deuren. een burgemeester, een van de wet. Lansmeer, Landsmeer, dorp van 10.000 zielen onder de rook van Amsterdam. Drie jaar geleden kwam ik er wonen en viel midden in een bestuurscrisis van wereldformaat. Lokale omroep Landsmeer. LOL Radio, dit is Wake Up. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Even aan de praat geraakt bij iemand die toevallig in de studio was. En dan zit hij achter een microfoon. Sander Bartling, goedemorgen Sander. Kijk, Hallo. dat kan nou alleen maar in een dorp. Bij de lokale omroep langsgaan voor een interview... en gelijk zelf achter een microfoon getrokken worden. Ja, het is een dorp. Dus, dus iedereen uh, kent elkaar en wij kennen elkaar ook. Dus je praat met raadsleden enzovoort. De lokale omroep Landsmeer heeft de meeste partijen... in de bestuurscrisis achter de microfoon gehad. Maar het is verslaggever Henk Wals nooit gelukt... om de onderste steen Boven te Als je met raadsleden van, van Partij van de Arbeid of de VVD praat over van, maar wat hebben jullie dan tegen die burgemeester, dan was het antwoord van ja, er spelen hier allerlei dingen en uh, uh, we kunnen niet zeggen wat er speelt, maar uh, uh, uh, uh, reken maar dat het slecht is. Ja, daar kun je natuurlijk niks mee. Totdat de nieuwe burgemeester Astrid Nienhuis in de beruchte raadvergadering van 13 september 2012 zelf een boekje opendoet over het rijlen en zeilen van de dorpspolitiek in Landsmeer. De dorpspolitiek, voorgestaan door de wethouders... houdt mede in dat vanuit de wens om de handen vrij te hebben... soms geen beleidsregels worden opgesteld. Dat betekent dat ernstig risico bestaat... dat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld. Dat besluitvorming afhangt van persoonlijke visie of relaties. Het was een hele emotionele vergadering. Het begon met een betoog van de burgemeester. Toen kwamen de beide wethouders uh, uh, aan het woord. Het was bomvol... Uh, heel veel burgers uh, uh, aanwezig die, die eigenlijk op dat moment als een soort toehoorder aanwezig waren. Om eens te kijken hoe dat precies uh, was en wat er aan de hand was en zo. En uh, de burgemeester houdt, houdt een heel emotioneel maar toch ook goed gestructureerd betoog en oogst applaus. Een bestuurscultuur waar u als gemeenteraad verantwoordelijk voor bent. Een bestuurscultuur waarvan de bevolking en de medewerkers hier in huis de gevolgen voelen. En laat ik dit eraan toevoegen. Ik zit hier niet voor mezelf. Ik zit hier voor de burgers van Lansmeer. Ik zag naarmate de av avond en, en de discussies inderdaad uh, uh, werden voortgezet... dat uh, uh, er een soort woede uh, begon op te treden in het in, in in publiek bij die uh, aanwezigen. Zeg maar. Is de drive in deze burgemeester misschien het veranderen om het veranderen... en past dit goed in haar carrièreplanning? Mogisch logisch dat zij verder wil gezien aan leeftijd en ambities. Maar ik kan onmogelijk verklaren dat haar handelwijze ook maar... Nou, die woede die, die, die, die, die zich als een soort olieflek uit. Uh, twee dagen daarna krijg je inderdaad uh, twee dames die actie gaan voeren. Yvette Schotsman en Van Atema, En de toon is gezet. De raadsvergadering werd live uitgezonden door de lokale omroep. En uh, het taalgebruik wat daar eigenlijk naar voren kwam, dat, uh, nou, daar had ik moeite mee. En de houding die er eigenlijk was. Een burgemeester die volledig gebroken een raad aan het toespreken was. Echt volledig gebroken. Toen dacht ik, wow, dat je elkaar zoveel pijn kan doen eigenlijk. En er werd gesproken over kleding en over... Uh, ja, Dingen die er niet toe doen, niet over de inhoud. En het ging over macht. En dus dat heeft mij eigenlijk getriggerd. Toen ben ik een petitie gestart. Als burgemeester functioneerden ze voor geen meter. Binnen het ambtenarenapparaat functioneerden ze voor geen meter. Maar dat heeft een doorslijburgen natuurlijk niet in de gaten. Want die kon nooit in het gemeentehuis. Buiten het gemeentehuis heeft ze het geweldig gedaan. Dit is Franklin Monteban, de wethouder die ook de hoofdrol opeist in het koningsdrama van Lansmeer. Maar er kan er maar één de koning zijn. We hadden binnen het college afgesproken... laten we het fatsoenlijk houden. Nou, de burgemeester was, en ik pleit mij niet vrij hoor... maar de burgemeester was als eerste aan, aan, aan bod. En die begon echt van dik hout zaag en planken. Maar was tegen de afspraak, maar ze heeft het wel handig gedaan. Als jij voor een zaal vol mensen staat... waarvan 90% uh, op jouw hand is... Dan is het natuurlijk geweldig uh, om, om uh, tot huilers aan toe uh, bijna uh, op de emotie van het publiek te spelen. En dat ging dan ook door die raadzaal heen van... Oh, is dat echt waar? Wat verschrikkelijk voor u. En uh, we, we, op die toon. Hier heb ik het kruimwagen. Je gaat een op de andere ja, ik doe ze niet allemaal op een rijtje, deze kruiwagens... maar die zet ik de ene kruiwagen op de andere. Zal ik even zo. En dan uh, stapel ik het op. En wat gaat u er dan uiteindelijk mee doen met die opgestapelde kruiwagens? Uh, die ga ik uh, op het gemeentehuisplein uh, uh, neerzetten uh, als symbool. En wie heeft nou de, de kruiwagens in handen? En dan uh, krijgen ze allemaal een kleurtje, een VVD-kleur of een PvdA-kleur of... een D66. André Lafontaine is gemeenteraadslid voor de partij Positief Landsmeer... en Nestor van de Landsmeerse politiek. Hij zit sinds 1991 in de raad die, zegt hij, al meer dan twintig jaar niet functioneert. Uh, ja, dat is de traditionele cultuur van machtsbehoud. En, uh, en, uh, en omdat het een meerderheid is. Kijk, als er in een hele groep mensen een meerderheid zegt van... nee, dit is goed. Op een gegeven moment gaan de bevolking ook geloven... ja, nee, dat is goed voor ja. ons. De burgemeester... Is geen bruggenbouwer. Integendeel, haar acties zijn polariserend. En binnen het college, en binnen het ambtelijk apparaat, en binnen de gemeenteraad. Bijvoorbeeld de acties, relaties met onze oppositieclown. U werd zelfs de oppositieclown genoemd, hè? Uh, er zijn mensen die dat hebben gebezigd, ja. Uh, ja, dat is dan een persoonlijke verdette die dan uitgespeeld wordt. Uh, ja, binnen die machtsverhoudingen. En dan loop je voor iemand voor de voet en dan moet je weg. Het is mij overkomen, het is de burgemeester uh, overkomen. En nou, het mooie is, ik ben er nog steeds. De, de wethouder is weg. Uh, de verhoudingen, politieke verhoudingen in Lansmeer gaan heel vera veel veranderen... de komende verkiezingen. En de burgemeester is ook gebleven. Wie de motie ondersteunt spreekt... Maar dat ging niet zonder slag of stoot. De burgemeester werd door de raad weggestuurd. Daarna begon Yvette Schotsman haar actie. Ze haalde 2000 handtekeningen op... waarmee ze spoorslag afreisde naar de commissaris van de koningin, Johan Remkes. Er werd een commissie samengesteld die de omgangsvormen moest onderzoeken... en de partijen nader tot elkaar moest brengen. Maar intussen echode het politieke conflict na op straat. Dat is heel vervelend, ja... Er zijn uh, nare mailtjes geweest en ook wel mensen die je op straten uh, aanspreken en uh, lelijke dingen tegen je zeggen. Ja. Oh, oh, oh. Dat ja, was op zich wel een hele bijzondere periode. Astrid Nienhuis had geen ervaring toen ze begon als burgemeester. En ze botste onmiddellijk met de heersende klen in Lansmeer. De confrontatie was hard. Ik wist dat ik weggestuurd zou worden. Dus uh, uh, dan nog, als het feitelijk gebeurt, uh, komt het natuurlijk toch aan. Uh, uh, ik heb toen daarna... Uh, natuurlijk thuis gezeten met ledenogen aangekeken wat er allemaal in Landsmeer gebeurde. Dat ging mij erg aan het hart. In die zin, je kunt wel weggestuurd zijn, maar burgemeester af wordt je niet zomaar. Uitgangspunt is ik kom terug, zeker nadat die petitie zoveel had opgebracht. Maar ik had natuurlijk ook een heftige tijd achter de rug. En dan moet je toch wel bij jezelf te raden gaan. Van, uh, is je imago beschadigd? Uh, Hoe ver ben je zelf beschadigd? Heb je de energie nog om weer aan de klus te beginnen? Ja, het is natuurlijk toch een beetje uh, kijken in een glazen bol. Hoe gaat dat lopen? Het Landsmeerse koningsdrama komt uiteindelijk tot een einde. Als twee raadsleden bezwijken onder de druk van de gemeenschap. Henk Wals van de lokale omroep Landsmeer. En dan is uh, de uh, verhouding inderdaad omgeslagen. En ligt er ineens een motie van wantrouwen tegen beide wethouders... en uh, uh, het verzoek aan de burgemeester om weer terug te keren. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat, dat door zo'n burgeractie uh, uh, zo'n zo verhouding kan opslaan. Toen uh, de stofwolk een beetje gedaald was, hebben we... Uh samen met de griffier, een cursus georganiseerd in de raadzaal. En daar hebben de gemeentesecretaris en de griffier... uitgelegd hoe nou een raadsvergadering in zijn werk gaat. Dat was om toekomstige raadsleden te prikkelen. Van nou, ga maar op een lijst staan, word eens dus lid van een politieke partij... want dat is echt hartstikke leuk. Ja, er zijn mensen op die cursus geweest die nu op een lijst staan. Dus dat is wel gelukt. Wie bepaalt de toekomst van Landsmeer? 19 maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. U bepaalt hoe het er in de toekomst uit gaat zien in ons dorp. 19 maart, u stemt toch ook? Ik ben Gert Huisdijkstra. Ik ben om de week presentator van het programma Wake Up, waar we de lokale actuele dorpspolitiek en de lokale sportnieuwtjes proberen. ...te verkondigen voor, het, voor de luisteraars. En merkt u al een beetje dat Lansmeer is in de ban van de verkiezingen? Nou, het komt toch wel. Je ziet uh, in ieder geval de potentiële raadsleden uh, dus die op de lijst staan... ...toch allemaal bij allerlei vergaderingen zijn. Die zitten zich uh, nou, te oriënteren maar ook in de uh, picture te komen. Er wordt natuurlijk ook de termen afrekenen, wordt natuurlijk in de wandelgangen gebruikt. De positie die de mensen hebben ingenomen, de, de, de, de partijen tijdens de, de, de crisis, de burgemeestercrisis. Ik denk dat dat wel een vertaling zal vinden in de, in de verkiezingsuitslag, ja. Pluk ik even de fractievoorzitter van D66 uit de, uit de uitzending. Arnold Elferich, fractievoorzitter van D66, Lonsmeer. Waar ging het over? Dit ging over uh, het nieuwe vergadersysteem wat we gaan invoeren, als het goed is in maart. De raad moet daar formeel nog over beslissen, moet ik erbij zeggen. En aanstaande dinsdag hebben we wijze van de proef. De eerste stap van het vergadersysteem, de dus zorg de oordeelsvorming, waarin raadsleden hun mond houden, maar luisteren naar wat uh, alle mensen die wat te zeggen hebben, naar voren brengen. Hé hey André, ja. hey, wat Sander. ga je nu weer doen? Nou, uh, ik mag niks zeggen, maar uh, niemand kan me tegenhouden om een bord omhoog te houden. En, Wat staat er op dat bord? Je nou, houdt het omhoog. Uh, voorstel, blijde breek nummer 1, 2 en 3. Terras voor iedereen en een gezinstrandje. Dames en heren. En ik heb nog een heel klein verzoek. Nee. Dat ging over. Uh... Meneer Fontaine, u zou een kleine introductie doen. Die heeft u gehad. U gaat nu alsjeblieft zitten. Er zijn hier meen... mensen gekomen om mee te praten... over een strand, een terras aan de breek. Nou, André. Over, ik ga nu zitten. Heel goed. We moeten er nog een beetje aan wennen, maar de opkomst is sinds die beruchte gemeenteraadvergadering waarin de burgemeester werd afgezet niet zo hoog geweest. Heerlijk toch? Ja, moest kijken hoe dit onderwerp leeft. En het feit dat mensen uitgenodigd worden om samen te gaan praten over dit onderwerp voor en tegenstanders met, en met ideeën, mensen die het absoluut niet willen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen vandaag. Ja, zijn ze dat gewend in Lansgeving? Ik bedoel, is het normaal ook zo vol of niet? Nou, bij een raadsvergadering is het nooit zo vol, ja. maar... Um... Oh, je staat hier staat ja, hij. Ja, de, de plakkaat van de mijlpaal die, die zat hierbij. Het was eigenlijk een verzoekschrift, maar dan visueel. Op een stuk marmer, hè? Ja. En een soort gravuren, ja. Ja, ja, hierbij dien ik een verzoek in om meer gehoor te krijgen... en het ontvangen van een reactie met het doel... betrokkenheid van de burger bij het bestuur te brengen... door middel van een mijlpaal op het gemeentehuisplein te mogen plaatsen. Dat is in 1992 was dat. 1992, we zijn nu 22 jaar verder. Wat is er veranderd? Uh, ja, in Lansmeer nog niet zoveel. <laughs> ja, sfeervolle reconstructie van het koningsdrama in Lansmeer. Ik praat erover door, om te beginnen met de voorzitter van het genootschap van burgemeesters, Bernd Snijders. Meneer Snijders, hartelijk welkom. U bent zelf burgemeester in Lansmeer geweest, hè? toevallig. Ja, dat was minder weer toevallig, want ik was uitgenodigd om over dit onderwerp te komen praten. Zeker. En toen hoorde ik ineens dat het over Lansmeer ging. Toen ik, nou, dan heb ik nog iets leuks te bekennen. Ik ben er ook zes jaar burgemeester geweest. En eigenlijk alle mensen die hier in de reportage aan het woord geweest zijn, die ken ik allemaal uh, heel goed. Ja, was het toen ook al zo'n zootje? Uh, nou ja, <lacht> die kwalificatie zou ik niet willen bezigen. Maar het, het is wel een hele bijzondere gemeente en, ik kan, en gemeenschap. En misschien kan ik dat... Wel met enige zacht zeggen, omdat ik daarna burgemeester was in Heemskerken, nu in Haarlem. Daar is nu, in Heemskerken is het nu ook een rommeltje. Dus Over waar dat, u weggaat ontstaat chaos. Dat, ja, precies. <lacht> laten we het. Nee, maar goed, dus uh, uh, ik kan de politieke culturen en de betrokkenheid van burgers bij hun bestuur wel een beetje vergelijken. En dat was in Landsmeer wel, uh, laat ik het maar zo zeggen, heel bijzonder. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat het, uh, de mensen hebben daar het uh, hart op de tong. Het is, een, uh, het is daar eigenlijk altijd explosief. Er is daar veel ruzie... Uh, en dat, ja, dat is, ik heb het er wel eens met uh, landsmeerders over gehad. Van hoe kan dat nou? Het is een hele bijzondere mix die daar is. Het is een deel autochtone bevolking. Uh, ook toen al veel teleurgestelde mensen... die uh, op jonge leeftijd hun baan kwijtraakten bij de NDSM en bij de ADM. In Amsterdam-Noord. Uh, in Amsterdam-Noord. Hmm. En dan kwam, dan kwam er import uit Amsterdam. Uh, en die vonden dat zij de laatste waren die daar in Waterland mochten wonen. daarna mocht er niemand meer bij, dus niet meer bouwen. Nou dan had je Den Elop, dat was, dat hoort er ook bij. Dat waren, ja. dat een beetje Het waren kampen ook tegen elkaar. Ja, nou ja. Maar, het is, maar vraag uh, ik me toch af, want ik wil niet te lang bij nee, Meer okay, alleen nee, stilstaan. Uh, want we moeten natuurlijk kijken of dit misschien exemplarisch is voor uh, wat, uh, de rest, uh, in Nederland, wat er in de rest van Nederland gebeurt. Uh, maar uh, wie, wie heeft er nou gelijk? Dat, dat vraag ik natuurlijk toch af. Hè? Uh, de burgemeester, werd door een andere Kemphaan gezegd. die uh, heeft heel goed uh, gezorgd dat de bevolking achter haar stond. maar ze kon niet goed managen binnen de muren van het gemeentehuis. Nou ja. Een burgemeester moet op allerlei borden kunnen schaken. Dus een burgemeester moet het goed doen bij de bevolking. Moet de ambassadeur van de gemeente zijn. Moet ook veel onder de mensen zijn om te weten wat er leeft. Maar de burgemeester moet ook de bestuurlijke processen kunnen managen... in het gemeentehuis. En moet inderdaad zorgen dat er de boel bij elkaar gehouden wordt. Dus een college van BMW, burgemeester, voorzitter van de raad... moet ervoor zorgen dat raad en college goed met elkaar door een de deur kunnen. Ja, dat, dat vergt ook bestuurlijke vaardigheden en bestuurlijke ervaring. En misschien is dat ook wel een deel van het probleem geweest. Dat had zij niet? Dat had zij ervaring. niet, nee. Zij was één jaar volgens mij gemeenteraadslid in uh, Velzen geweest. Dus dan is het best een hachelijk avontuur om erin te stappen. En het is uh, tenminste ook juist in zo'n gemeente... ik zou een heleboel andere gemeenten weten... waar dat uh, hartstikke goed gaat, maar in Lansmeer... Uh, was dat misschien niet uh, helemaal de ideale match... Nee. Uh, en dat nou ja zonder daar een oordeel over uit te spreken maar ik denk wel dat dat ermee te maken gehad heeft ik zou me voor kunnen stellen dat iemand die wat meer thuis is in het openbaar bestuur, uh, dat hij gedacht heeft... Van, nou, wat ik hier aantref, dat moet misschien wel veranderen... maar misschien moet ik daar de tijd voor nemen... en moet ik eerst veel investeren in relaties... en dan stap voor stap kom ik daar wel. Uh, en niet, niet als een olifant door de porseleinkast. Ja, ja, goed, die terminologie zou ik misschien niet gebruiken... maar misschien moet je er wel de tijd voor ja. nemen... en uh, te zeggen van nou, dit moet wel gebeuren... maar laten we daar nou eens twee jaar voor uittrekken. Goed, u zegt, uh, Landsmeer is een bijzondere plek, maar... Uh, in andere opzichten lijkt zo'n discussie misschien wel op... wat u elders ook heeft uh, gezien... en wat u als voorzitter van de genootschap van burgemeesters uh, te horen krijgt. Nou, uh, ik durf toch wel te zeggen dat dit wel een heel uitzonderlijke situatie is... Hmm. die niet aan de orde van de dag is. Of uh, voorbeeld kan zijn voor hoe het in de gemeente gaat. Helemaal niet. Hmm. Je ja. hebt, zo nu en dan gebeurt er eens iets. We hebben nog steeds 420 gemeenten. Het worden er met de dag minder. Maar overal gebeurt wel eens wat. Maar... Dit is niet het beeld zoals we dat in de Nederlandse gemeenten zien. Nee. Uh, nou ja, iedereen die wel eens een, een gemeenteraadsvergadering heeft meegemaakt... weet wel dat daar uh, betere en uh, minder goede leden in zitten... die er toch allemaal het woord uh, krijgen. Klaartje Peters, u bent hoogleraar in Maastricht... Uh, op het gebied van lokaal en regionaal bestuur. Uh, ook hartelijk welkom in onze uitzending. Uh, Dank u. Proeft u wel elementen uit die reportage waarvan u zegt... Ja, dat, is nou, dat gaat wel vaker mis? Nou ja, sowieso zijn er in Nederland meer gemeenten... waar vaak iets aan de hand is. Hè? Dat is op zichzelf wel interessant. Je hebt gemeenten waar nooit wat gebeurt... en gemeenten waar altijd wat aan de hand is. Uh, maar los daarvan laat de situatie ook wel andere ja, patronen zien... die je elders ziet. En ik vind het zelf heel interessant ook om bijvoorbeeld uh, te horen... over de machtsverhoudingen tussen de wethouders en de burgemeester. Daar zit toch ook wel, een, uh, in, denk ik, een element wat je overal wel ziet... is dat natuurlijk de burgemeester het ook in zeker zin lijkt af te leggen... tegen die wethouders in dat college... Hè? nieuw binnenkomt en misschien inderdaad niet tactvol heeft geopereerd. Daar durf ik eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Uh, maar het in ieder geval blijkbaar gewoon niet redt en het niet wint. Uh, en dat is natuurlijk, het is toch een stevige dame... zoals ik dat heb begrepen in haar professionele achtergrond. Maar uh, ja, dus binnenshuis, zoals dat werd uitgedrukt, heeft afgelegd. En uh, ja, op het laatst dan uh, in een soort prachtige ontknoping dankzij de bevolking wel weer uh, wordt gerehabiliteerd. Maar dat, dat is wel iets, denk ik, dat je vaker ziet in gemeenten. Ja, en, en, en die en, en... burgemeester beschouwen wij allemaal als de, bur, hè, als de baas van de gemeente. Maar uh, dat is hij natuurlijk helemaal niet. Of dat is ze helemaal niet, op geen enkele manier. En, en worden wij dan als burger wel goed bestuurd met al die ruzies? Ja, dat is een veel te algemene vraag. Ik bedoel, in ja, dat op zich, ben ik het helemaal eens met de heer Snijders. Het is natuurlijk <laughs> in heel veel... Hè, 400... Uh, ja, 400 gemeenten gaat het op het moment misschien goed en in een paar dan niet. En dat wisselt. En nou, sommige wat meer, sommige wat minder. Ja, er zijn wel redenen om je zorgen te maken over, hè, zoals dat dan heet... de staat van het lokaal bestuur in het algemeen. Maar dat is niet iets van vandaag of morgen. En dat zit hem ook niet zozeer, denk ik, in dit soort ruzies. Nou, dat, dat zit hem in, in, in ontwikkelingen die er gaande zijn zeg maar in de samenleving... en in het openbaar bestuur. Goed. Dus nou, we praten daar zo meteen over door. Wat dan uh, de oorzaken zijn van problemen in het openbaar bestuur. Met hoogleraar Peters in Maastricht. En Bernd Snijders, de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Dit is radio 1 met Eros Ramazotti. We zijn, van we zijn aan Amerika. troppo lontano. la nostra passione. nieuwe mensen. Dar amici di En futuro e così immaginiamo un mondo promessa van Eros Ramazotti. Ja, we hebben het over uh, onze gemeenteraad, die we over een paar weken weer mogen kiezen, en of daar eigenlijk wel voldoende kwaliteit in zit. Niet alleen in die raad, maar ook in het uh, dagelijks bestuur. Uh, ik praat erover met uh, de hoogleraar in Maastricht, Klaartje Peters op het gebied van regionaal en lokaal bestuur. En de voorzitter van het genootschap van burgemeesters, de beroepsorganisatie denk ik van burgemeesters, mag ik zo wel zeggen. Ja. Bernd Snijders. U bent zelf nu uh, burgemeester in Haarlem overigens, maar u bent dus ook in Landsmeer en Heemskerk geweest. Uh, en en Klaartje Peters zei zojuist... ja, je ziet toch dat uh, zo'n burgemeester... dan het onderspit delft in een ruzie met, met wethouders. Dat u daar nog op reageren? Uh, ja, dat valt nogal mee. Uh, gelukkig sneuvelen er maar een stuk of 8 à 10 burgemeesters in een jaar. Dat is nog een beperkt aantal als je het vergelijkt met wethouders. Dat zijn er een stuk of 150 per jaar. Dus er uh, nou zijn er natuurlijk ook meer wethouders uh, dan burgemeesters... maar... Ik zou niet uh, de indruk willen wekken... dat er regelmatig ruzies zijn tussen burgemeesters en wethouders... waarbij burgemeesters echt een soort... Uh, of geproblematiseerd zouden moeten worden. Dat is absoluut niet aan de orde. Peters? Nou, nee, dat bedoelde ik ook niet te zeggen. Ik zei, volgens mij gebruikte ik het woord het afleggen tegen. Uh, ik denk dat burgemeesters het vaak intern afleggen tegen wethouders. Dus ik zeg eigenlijk manier, iets over ja. de machtsverhouding... Ja, ja. binnen een uh, college van burgemeester en wethouders. En, ja. Die burgemeester wordt natuurlijk benoemd door de kroon. Hè, dus door, ja, door de, de, de regering. Dus die, die, die vertrekt ook niet zo gauw. Maar die legt zich dus vaak neer bij, uh, ja, bij machtsverhoudingen die, uh, in, die in een gemeente spelen. Precies. Ja, ja, ja. Uh, en dat heeft deze mevrouw dus blijkbaar niet gedaan. Op zichzelf een natuurlijk razend interessante casus. Tenminste, vind ik. Ja, <lacht> maar goed. We hebben ook vastgesteld een beetje uitzonderlijke casus. Laten we inderdaad eens even naar de rest van Nederland kijken. U zegt, mevrouw Peters. Er valt wel meer te zeggen over de stabiliteit van het lokaal bestuur. Er zijn heel veel ontwikkelingen en uh, een aantal zijn ook zorgelijk. Uh, kunt u er eens een schetsen? Ja, het is, uh, wat zorgelijk is, denk ik, is dat... en dat zie je natuurlijk vooral in kleine gemeenten... maar zeker niet alleen. En Lansmeer is wel echt klein als je het kijkt op de schaal... van alle Nederlandse gemeenten. Dan zie je dat het steeds ingewikkelder wordt het bestuur. Het wordt ontzettend ingewikkeld. En uh, de laatste maanden lees je veel in de kranten over de... Eh, grote taken die worden overgeheveld door de Rijksoverheid naar gemeenten. Dat gaat om hele essentiële zaken voor burgers. Over zorg, jeugdzorg... Uh, thuiszorgachtige taken, zijn dingen die mensen heel direct raken die komen allemaal op het bord van gemeenten met ook nog te weinig geld de Rijksoverheid er meteen een forse bezuiniging aan vast, en dat zijn die taken, dat, dat, dat is echt niet uh, ja, dat is echt niet zomaar wat en dat is dus voor kleinere gemeenten ontzettend, dat wordt ja, eigenlijk ondoenlijk om te doen, nou om die reden heeft de Rijksoverheid tegen de gemeenten gezegd, je mag het ook niet eens alleen je moet het in samenwerkingsverbanden doen, uh -huh. en dus krijg je in dat soort gemeenten als meer dat ze dus op Bijna alle terreinen die er echt toe doen, bijna alle beslissingen die er echt toe doen, die nemen ze helemaal niet meer in hun eentje. Die nemen ze in hele grote samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. En dat is eigenlijk, dat ligt helemaal niet aan de kwaliteit van het gemiddelde raadslid. Dat is gewoon helemaal niet meer te overzien. Daar, zelfs als u en ik daar zaten, of niet zelfs. Ja, is, dus daar zouden we daar laatste Zou een lange Nee, dat, uh, dat noemen ze gemeenschappelijke regelingen. Dus, dus het, het, ja. het, het, het, het, ja. de samenwerkingsverbanden van, van verschillende gemeenten en ja. uh, een, een individuele. Individueel raadslid heeft daar, heeft daar bijna ook geen invloed meer op. Vanuit de hoek van D66 zijn ook zorgen uit... over uh, de democratische controle die nog op dat soort samenwerkingsverbanden kan worden uitgeoefend. Ja, omdat, ja, precies. Je kan dat heel, heel erg zien in termen van structuren en dan, moet dan de, moeten dan de gemeenten groter of moet er anders worden samengewerkt. Maar feit is dat niemand het gewoon nog goed kan overzien. En zeker niet de amateurs die raadsleden natuurlijk zijn. Want dat bedoel ik helemaal niet in een, op een negatieve manier. Maar een raadslid is, he, dat is niet een, een fulltime uh, professionele bestuurder. Nee, zit, dat is iets wat je erbij doet. Er zitten wel een paar hobbyvergaderaars bij. He meneer Snijders, Ook. <laughs> <Ja>. <laughs> okay, maar toch goeie. Belangrijke zorg die hier, die hier wordt geuit. Uh, als een raadslid dit al niet meer kan overzien... en niet meer kan beïnvloeden, wat moet ik dan als kiezer? Nee, nou, dit is een heel wezenlijk punt waar de komende jaren ongetwijfeld een oplossing voor gevonden moet worden. Want uh, het klopt wat Klaartje-Peters zegt: we hebben die, uh, uh, al die taken die gedecentraliseerd worden, daar heb je een bepaalde schaal voor nodig. De schaal van de gemeente is eenvoudigweg te klein, dus wordt er een gemeenschappelijke regeling opgericht. Die wordt, dat is een wethoudersaangelegenheid. Dat zijn mensen, dagelijks bestuurders. Dus een dagelijks bestuur, meestal van zo'n regeling: van een stuk of vijf wethouders. Of mm. waar het om veiligheid gaat, van burgemeesters. En dan heb je een algemeen bestuur dat dat dagelijks bestuur controleert. Dat ook weer bestaat uit wethouders. Dus inderdaad, die raadsleden, die zie je erbij. Maar op een enorm, op. enorme afstand. Ja, die kunnen alleen uh, hun eigen wethouder uh, ter verantwoording roepen over zijn stemgedrag. Of om te zeggen: van nou ja, wij vinden ja. dat je dit of dat in moet brengen. Maar ja, in dat hele grote geheel. Uh, is dat, ja, raken de verantwoordelijkheden zoek. Ik denk inderdaad dat... Uh, maar dit, gaat dit dan gewoon toch door? Ja. Of uh, probeert ja. u wel een stokje voor nee, te steken? Nee, nee, nee. Want ik hoor eigenlijk nog geen positieve geluiden... van uh, u beide kanten over deze ontwikkeling. Nee, maar wat het punt is... Uh, als je even terugkijkt in deze regeerperiode... dan zie je dat Plasterk begon met het idee... Dat, dat gemeente, is de minister die hierover gaat? Ja, die, dat gemeenten zou moeten opschalen naar ongeveer 100.000 zodat je dit soort taken ook daadwerkelijk op gemeentelijke schaal kan doen uh -huh. en de gemeenteraad dus in zijn volle verantwoordelijkheid die taken uitvoering ook kan controleren. Ja. Nou ja, dat, uh, toen ontstonden natuurlijk problemen... ook met, uh, denk ik in Den Haag, met uh, staatssecretaris Van Rijn... die inzag van, oh, als we die discussie eerst krijgen... dan lukt het mij nooit om dit allemaal gedecentraliseerd te krijgen... per 1 januari 2015. Dus toen heeft Plasterk zijn plan schielijk ingetrokken. En nu zitten we wel met deze consequentie. Dus ik denk wel dat het onontkoombaar is om op wat langere termijn toch absoluut die schaaldiscussie... weer op de agenda te krijgen. Juist omdat dat samenwerken eh, nodig is... of omdat die grotere schaal nodig is om die nieuwe taken aan te kunnen. Ja, er, is hier, er gaat hier dus sprake worden van dus, een democratisch ja. gat. Terwijl straks wel eh, nou, ongeveer de helft van de gemeentebegroting... versleuteld gaat worden via die gemeenschappelijke regelingen. Dat is dus inderdaad uh, vanuit democratisch ja. oogpunt... kun je daar vraagtekens bij stellen. Maar goed, dit is een ontwikkeling die, die, die, die nu gaat komen... of die bezig is, die is ingezet. Maar dat zegt natuurlijk niks over de reden... waarom al die wethouders vertrekken. Want als ik even naar de berichten van de afgelopen tijd kijk... burgemeester in Steenbergen vertrokken... Uh, bevolking dient handtekeningen in om haar te behouden. Net als in Lasmeer eigenlijk. Raad stuurt college Edam-Vollendam weg. Dat, waar dat precies hm. over gaat, is mij ook niet helemaal helder... maar uh, daar zou ik het beste ruzie Edam-Vollendam achter. Nou goed, zo kan ik doorgaan. En dan denk je de hele tijd... gaat het echt ergens over, mevrouw Peters? Meestal gaat het wel ergens over. Hoewel natuurlijk een gemeenteraad en gemeentepolitiek... net als in alle andere omgevingen waar mensen met elkaar werken... ook wel eens over persoonlijke dingen gaat. Uh, maar ik denk wel, ook als je naar zo'n kwestie in Landsmeer kijkt... die in eerste instantie lijkt te gaan over twee... Ja, ik zeg het even als buitenstaander, maar twee bazige mannen en een misschien ook wel bazige mevrouw die gewoon niet met elkaar door een deur kunnen. Maar als je goed kijkt, liggen daar wel spanningen onder die natuurlijk wel ja, algemener zijn. En die ook gaan over de vraag natuurlijk, wie, is eigenlijk, wie bepaalt eigenlijk hoe de zaken gaan in een gemeente. En dan, dan is het natuurlijk interessant dat die burgemeester daar blijkbaar nieuw, als ze is, gekomen is met de gedachte: ik heb daar toch ook, ik heb toch ook wat te zeggen daar. En mm. dat blijkt dan in de praktijk veel minder het geval te zijn. Zij heeft gewoon ook een hele. Een burgemeester heeft ook een, een hele in Nederland een hele ingewikkelde positie. En nogmaals, iedereen buiten de deur denkt... die mevrouw die is de burgemeester, die heeft zo'n ketting om... die is de baas. Uh, maar binnen zijn huis is ze dat helemaal niet... want ze heeft veel minder bevoegdheden. en ook ja, zeg maar, ze, ze heeft een ander soort positie dan die twee wethouders... die mm. rechtstreeks zijn gekozen. En dat, dat is op zichzelf wel... dat gaat dus wel ergens over, zo'n strijd. Ook al ont, ja, loopt het op een gegeven moment natuurlijk volledig uit de hand... dan wordt het puur persoonlijk. Dus dat is niet zomaar iets. En ik denk overigens wel nog even over die aantallen wethouders... die bij Bosjes zouden aftreden. Voor, voor, uh, voor burgemeesters geldt dat sowieso niet. Dat zei de heer Snijders net ook al terecht. Maar voor wethouders moet je dat ook wel relativeren. Het is net ja? wel wat meer geworden de laatste jaar. Ja, dat moet je wel relativeren. Dat zijn hmm. ook vaak mensen die dan toch bijvoorbeeld slecht functioneerden. Of die het niet prettig vinden in de politiek. Niet prettig blijken te vinden. Dus het of is iets te een veel gedeklareerd hadden. Dat soms ook. Uh, en het politieke systeem zeg maar, is er een aantal, aantal jaar geleden zo veranderd... dat gemeenteraden, wethouders ook wat makkelijker naar huis kunnen sturen. Of in ja. ieder geval is de cultuur daar ook wat meer naar. Dus je moet dat, ik heb ook collega's die daar onderzoek naar hebben gedaan... en die hebben mij verzekerd dat het in aantallen allemaal... als je het even zeg maar, uit elkaar trekt wat, wat er precies aan de hand is... dat het allemaal niet oh. uh, echt uh, nou Laten we daar dan niet uh, verder bij stilstaan. Maar wel bij uh, de, de oplossing die nu ook wordt aangedragen... voor uh, het overbruggen van bijvoorbeeld bijvoorbeeld het gat met de bevolking... zodat er zou zijn de gekozen burgemeester. Maar u zegt, die positie van die burgemeester... die is, toch wel, uh, die is soms best penibel binnen, binnen dat uh, bestuur uh, van de gemeente. Uh, los zo'n gekozen burgemeester dan iets op, Bernd Snijders? U bent van het genootschap van burgemeester. Uh, dat zou kunnen, maar het kan ook weer heel veel nieuwe problemen... <laughs> veroorzaken. Maar kijk, de positie van die huidige burgemeester, die inderdaad door de kroon benoemd is, maar zeg ik even naar mevrouw Peters toe, wel op voorspraak van de gemeenteraad, hm. dus wel met veel draagvlak in de raad, um, die um, uh, ja, die is niet politiek. En die burgemeester die heeft dus inderdaad ook weinig politieke macht. En zo'n burgemeester moet het vooral hebben van zijn of haar gezag. Oh. En moet boven de partijen staand bruggen bouwen en zorgen dat het allemaal goed loopt in het gemeentebestuur. En dat is dus het werk binnen, laten we het maar even zo uh, kwalificeren. En dat is een hele nuttige functie. Want daar kan heel veel, uh, een, een burgemeester kan. Uh, emoties dempen kan vanuit ja. kennis en ervaring. Kan dat dat dan je dat als gekozen burgemeester niet? Dan? Ja, het zou ook allemaal kunnen. Maar als je dus deze, uh, laten we het even zo zeggen, niet sterk willende uh, functionaris eruit haalt, maar iemand die je dus ook echt uh, naar processen begeleid, bruggen bouwt, oh. uh, gezag heeft op basis van eerder opgedane ervaringen, iemand waar naar geluisterd wordt, dan. als je die eruit haalt. Uh, en je zet daar een gekozen burgemeester uh, voor terug... de zwaarste politicus die je dan in het uh, bestuur krijgt... want zo iemand ja, laat dan? kiezen op... Nou, He? He? Dan, krijg je, dan krijg je natuurlijk uh, een heleboel uh, polarisatie daarbij. Want dat is niet meer de burgemeester van iedereen. Mevrouw Peters, de neutrale burgemeester gaat er dan aan? Ja, ik denk eigenlijk, maar dat is ook een mening, hè? Dat, dat is, in dit soort dossiers kan je nooit voorspellen hoe het gaat, maar ik, ik denk dat dat onvermijdelijk is. En zoals u weet, zoals iedereen wel weet, denk ik, is Nederland ook in dit opzicht echt een, ja, een hele eenzame uitzondering in, in de rest van de wereld, of in ieder geval laten we het bij Europa houden. Um, wij zijn het enige land samen met, nou, dat weet meneer Snijders misschien... was het Oekraïne of zo? Ja, maar goed, wij hebben ook geen gekozen die, premier... Geen, geen, geen gekozen staatshoofd, dus we nee, zijn misschien nou ja, helemaal een premier, beetje... Nou onze premier ja. hebben we natuurlijk in zekere zin wel gekozen. Want bedoel, we hebben, he, dat is dan toch bijna altijd de lijsttrekker van de grootste partij. En dat ja. is het grappige, in heel veel andere Europese landen... is die burgemeester ook echt een... een, een, een dat is echt de leider van de lokale politiek. En ik, ik, ik, maar gaat u dan eens in op het argument... dat er juist wel meer polarisatie zou kunnen ontstaan? Dus misschien wel meer, ja, meer verlamming ook in het lokale bestuur. Ja, maar ik denk dans, dat de tijden... Ja, maar ik denk dat de tijden ook echt wel een beetje veranderd zijn. En je ziet dus dat die polarisatie nu ook ontstaat. Kijk naar Landsmeer. Dus daar, wat dat betreft, daar hoeven we het niet voor te laten. Maar ik denk dat het takenpakket dat die burgemeesters hebben... steeds belangrijker geworden ook. Op het terrein van openbare orde en veiligheid. Grote, zware taken. Maar ook de samenleving vraagt gewoon langzamerhand ook een bestuur... waar, waar ook knopen worden doorgehakt. Waar een bestuurder zit die ook iets kan. En die zich ook niet uh, kan beperken... tot alleen maar uh, binnenshuis uh, ja, bruggen te bouwen... en andere prachtige dingen te doen, dan moet ook gewoon leiding worden gegeven, leiderschap worden vertoond. Ja, dat gaat de dus die kant toch op. En niet zo snijdens, U geeft ja, het zelf ja. ook aan voor die nieuwe taken die een gemeente uh, krijgt, die vragen om een grotere schaal van de gemeente. En dus misschien ook wel om een nog professioneler politiek bestuur. Ja, dat zou kunnen, maar uh, uh, kijk, het beeld wat mevrouw over de burgemeester schets dat herken ik totaal niet alsof het een beetje nou ja goed laten we het daar maar even niet over hebben maar eh, alsof burgemeesters geen leiders zouden zijn die maar een beetje in het gemeentehuis zouden zitten processen te begeleiden dat is natuurlijk helemaal niet meer aan de orde tegendeel de roep om een gekozen burgemeester komt eerder uh, uit de hoek van mensen die zeggen van ja dan kijk die burgemeester die heeft nu zo langsman zoveel te vertellen dat vraagt om een zwaardere uh, democratische legitimering. Hmm. Maar, Juist. Ja, ja, nou ja, dat is dus ook. Zijn, daar zijn we het helemaal over eens. Ja, nou, uw uw laatste woord het niet... daarover dan, meneer Sneiders. Sorry? Uw laatste woord daarom daarover, over dat argument voor een gekozen burgemeester. Nou ja, even voor de goede orde. Het genootschap van burgemeesters is niet tegen een gekozen burgemeester. We hebben in onze. Uh, niet voor. In onze achterban hebben we, uh, voor wordt er heel dan. verschillend over gedacht. Mm -hmm. Dus wat wij nu gedaan hebben, is dat we uh, de Universiteit van uh, van Nijmegen gevraagd hebben. Kom nou eens, Oh nee, sorry, Tilburg. Kom nou eens even met een mooi verhaal over die verschillende varianten... en hoe die dan in het openbaar bestuur uitwerken. Nou ja, en, daar, en vanuit, uh, nou ja, vanuit die studie gaan wij ons standpunt nader bepalen... En proberen we ook bij te dragen in de landelijke discussie die daarover gaat. Goed. Ja, er is inderdaad van alles in ontwikkeling. Dat uh, hebben wij hierbij geschetst. Dank u wel, Bernd Snijders, voorzitter van dat genootschap van burgemeesters. En ook hartelijk dank aan hoogleraar, lokaal en regionaal bestuur... aan de Universiteit Maastricht, Klaartje Peters. Graag gedaan. Hey. De lange tot nu toe heeft gemaakt. Ja, ja ik, uh, ik zit op radio. En dan moet je tegenwoordig ook verstand hebben van muziek. En dat heb ik gelukkig. Blue Bittersweet. U luistert naar Radio 1. Reporter Radio. Met Niels Heithuis. Het is kwart voor acht. Als u zich er tegenaan wilt bemoeien, heeft u ook zo'n rommeltje in de gemeenteraad of uh, heeft u juist een hele goede gemeenteraad? Laat het ons eens even weten: Reporterradio: het kro-ncrv.nl. Report Afgelopen woensdag was de eerste televisieuitzending van het online onderzoeksjournalistieke platform Altijd Wat Monitor. Vanaf de zomer van 2013 onderzocht hij altijd wat monitorzaken als verspilling in de zorg, aangifte bij de politie en mensen die ziek zijn geworden van hun werk. Daar ging die eerste tv-uitzending over. We hebben dat hele proces daar naartoe uh, gevolgd. Ik praat erover met uh, de einddirecteur van het programma, René Sommer. René, goedenavond. Goedenavond. Uh, de uitzending is geweest over die beroepsziekte, maar het krijgt een staartje. Uh, ja, ja dat, uh, het staatje is dat uh, de Tweede Kamer het zeg maar, heeft opgepikt. Hè. Uh, en dan in de uh, persoon van Zadet uh, Karebulut, Kamerlid van de SP. Die samen met haar collega uh, Paul Ullebelt van diezelfde partij. Uh, een Kamerdebat wil met uh, de minister. De verantwoordelijke minister dat is minister Ascher. En uh, ze is gesteund door GroenLinks en CDA. En uh, als het hm. goed is, gaat het Kamerdebat een keer komen. Ja, waar spitst zich dat op toe? Waar, waar hebben zij met name dan uh, de vragen belangstelling voor? Nou, okay, waar, waar zij, uh, uh, Kijk, het systeem wat wij hebben bloot willen leggen met die uitzending, is dat er eigenlijk, uh, dat als je ziek wordt in Nederland uh, van je werk, is dat je eigenlijk uh, aan jezelf bent overgeleverd. En um, zij vinden dat het niet langer kan. En zij willen daar de minister aan de tand uh, voor voelen, zeg maar. En ik denk dat ze, ja, zij hebben zelf gezegd... van die, die uitzending heeft het goed in kaart gebracht wat ons betreft. En er gaan dus uh, eigenlijk mensen, uh, meer mensen per jaar dood... aan beroepsziekten dan nodig zijn waarschijnlijk. En dat willen ze uh, aan de kaak stellen. Ja, de, de sterf, dat is in onze uitzending ook uh, aan de orde gekomen. Ja. In een eerdere aflevering van deze rubriek. Uh, Dagelijks sterven mensen eigenlijk aan een ziekte... die ze opgelopen hebben door hun beroep, zo ja. is de inschatting. Ja. van betrokkenen. Ja. Uh, alleen is dat vaak heel moeilijk te bewijzen. Dus letselschade wordt ook niet altijd uitgekeerd. Nee, dat, dat, dat klopt. Weet je. Het is heel moeilijk om te achterhalen natuurlijk. Hè, of je echt ziek bent geworden door je werk. Dat komt omdat het, uh, het wordt niet geregistreerd. En vaak ga jij uh, naar, jou, naar jouw arts, je arbeidsarts. Maar die, uh, ja, die concludeert dat, dat je het niet door je werk hebt gekregen. Omdat die arbeidsarts wordt betaald door jouw werkgever. Ja. En als je werkgever zegt van ik vind niet dat we hier nog geld in moeten steken. Dan gebeurt het niet. Dus dan moet je zelf op zoek. Ja, uh, we hadden het voorbeeld van meneer Schuurman. Hè, die, die werkt in een steenfabriek. Nou, die is natuurlijk niet al te uh, rijk. rijk. Ja, en die moet dan zelf op zoek gaan. Ja, die meneer is inmiddels na 14 jaar drie ton uh, schuld verder. En uh, hoop maar dat hij die, die zaak wint uiteindelijk... want anders heeft hij echt een enorm probleem. Bij ons is ook Jan Warning. Hij is directeur van Arbouw. Dat is een organisatie opgericht door werkgevers en werknemers in de bouw... om uh, de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dat is ook geen overbodig luxe in de bouw... want daar vallen relatief veel slachtoffers door het werk. Is het daar voor een werknemer ook moeilijk om aan te tonen... dat hij door het werk... Uh, ja, ...gewond is geraakt of ziek is geworden. Ja, het is denk ik zo dat er in verschillende sectoren in Nederland... ...verschillende risico's zijn... De ene sector heb je bijvoorbeeld in de bouw heb je het risico op kwarts. Dat zit in stenen. Als je in stenen hakt en of slijpt of boort, soort stof, dan komt he? dat vrij. In andere beroepen, bijvoorbeeld in de verpleging, heb je bijvoorbeeld last van werkdruk. nou In elk geval is het aardige van de bouw wel dat wij daar vanuit de sociale partners, werkgevers en werknemers, veel aandacht voor is dat risico... Wordt, wordt wel degelijk uh, belangrijk gevonden. En er worden ook door de uh, werkgevers en werknemers maatregelen getroffen... op sectorniveau om werknemers beter te beschermen. En in mm, die zin ook de, de bedrijven super te heen. laten lopen. Dus ook bedrijven werkgevers hebben daar natuurlijk een zeker belang bij. Want? Nou ja, als je dus minder ziekteverzuim hebt, dan, kost dat, dan, dan scheelt dat een werkgever natuurlijk heel wat. Uh, verzuim leidt ook tot, tot verstoringen, ongevallen, slecht imago. Dus in die zin heeft de bouw er wel baat bij om beter bekend te staan als het gaat om de arbeidsomstandigheden. En dat gaat ook wel de goede kant op. Ja, uh, u doet ook onderzoek naar ja. uh, hoe goed men die preventieve middelen gebruikt. Wat blijkt dan uit dat meest recente onderzoek? Ja, wij hebben dus, uh, dus uh, gekeken van uh, is er nou meer bekendheid over dat kwartse dat, dat, dat uh, zonsteen, wat, wat dus toch in bakstenen zit, maar ook in cement en eigenlijk Als je daarin sluipt, komt dat vrij. Als je daarin boord, komt dat vrij. En dat kan toch ernstiger. Dat adem je in. En het, dat zijn dus hele vervelende kleine korreltjes... die, die als je ze onder de, de microscoop legt, heel gemeen zijn. Als het ware, is er heel veel puntjes. En als die in de longen komen, kan dat allemaal ernstige ziekten tot aan kanker tot gevolg hebben. We hebben uh, onderzocht of daar nou meer bekendheid uh, over is ontstaan. En we hebben dus een onderzoek wat in 2003 is gehouden eigenlijk nu opnieuw herhaalt. En dan blijkt dus dat er toch aanmerkelijk veel meer bekendheid is. En er is bijvoorbeeld veel meer bekend over de risico's. De bekendheid over de apparatuur die je moet gebruiken. En ook over de persoonlijke beschermingsmiddelen die mensen moeten nemen. Die, dat is dus aanmerkelijk toegenomen. Bij zowel werkgevers als werknemers? Bij zowel werkgevers als werknemers. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het onderzoek wat we dus op sectorniveau doen en de voorlichting die we op sectorniveau doen... dat dat toch uh, wel degelijk effect heeft. Ja, toch zag ik dat, uh, ik geloof in ruim 30% van de gevallen... werkgevers nog steeds niet alle preventieve maatregelen inzetten. Ja, het is natuurlijk nog steeds niet helemaal ideaal. Er is wel een flinke vooruitgang. Maar je ziet nog steeds dat het beter kan. En beter zou moeten eigenlijk. Want het is nog steeds, komt het vrij. Men staat nog steeds bloot aan deze risico's. Dus het is nog steeds van belang dat we als sector ons inspannen... om het verder te doen. Maar het helpt natuurlijk wel als je ziet dat er vooruitgang is. Dat, dat, dat stimuleert toch iedereen weer... om verder ermee aan de slag te gaan. Dat het geen hopeloze zaak is. Want het is natuurlijk ook een lastige sector. Veel midden- en kleinbedrijf. Men werkt op locatie... Mm. Vaak ook in een wisselende samenstelling met onderaannemers, hoofdaannemers. Dus in die zin is het allemaal niet eenvoudig in zo'n sector. Maar... maar hoe komt het dan dat het niet eenvoudig is? Omdat de verantwoordelijkheden gespreid liggen? Nou iedereen ja, wijst naar als je elkaar? Natuurlijk in de industrie bijvoorbeeld, het is duidelijk dat als je dus zandsteen slijpt in de industrie... kan je heel makkelijk afzegging toepassen. Als je dakdekker bent en je moet het op het dak doen en je moet dakpannen slijpen... dan is dat een veel lastiger, want je kan niet zo'n afzuiging daar krijgen. Ja. Dus zo zie je dus dat op locatie werken allerlei problemen met zich meebrengen. En er zijn oplossingen voor en daar werken we ook aan om die oplossingen bekend te maken. Ja. Nou, het blijkt dat dat gewoon beter gaat, maar het zou nog beter moeten. Overigens hebben uh, minder mensen die enquête die u heeft gehouden ingevuld, ja. hè? Hoe komt dat? Ja, wat wij denken is dat er toch een zekere enquête moeheid plaatsvindt in Nederland. Hè? Dat we toch allemaal de nodige enquêtes al in ons leven hebben ingevuld. En denken van nou, deze is misschien niet zo nodig. Het had misschien ook te maken met het tijdstip dat enquête werd afgenomen. Dat was toch in de periode voor kerstmis. Dus daardoor uh, is het zo dat er minder mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. Al met Al is de... Uh, verdeling van de populatie niet echt verschillend met, uh, met uh, tien jaar geleden. Dus in die zin hebben we niet een aanwijzing om te zeggen... dat het minder re representatief is. Nee, En men doet vaker het snuitje op. Dat ja. is dus zo'n mondkapje, neem ik aan. Nou, het is zo dat men vaker het P3-masker op doet. En zo'n snuikje die kan je gewoon bij de Gamma of bij andere zelfwinkels. Dat, zelf, winkels, dat ja. is zo'n zo soort... P3-masker? Een, een P3-masker. Dat heeft als het ware veel, veel betere veel filterende werking. Dus, hmm. En dat propageren we ook. Ja, en wat gaat u in de toekomst doen om het nog meer onder de aandacht te brengen? Want dat blijft dus nodig. Nou, we, we kunnen gewoon wel op deze weg doorgaan. En we moeten gewoon goed kijken welke maatregelen. Ook in de zin van de techniek. Hè, dus wat ik net al zei van op werk op daken. Hoe kan je dan nog betere hulpmiddelen vinden. Dat die dakdekkers gewoon niet meer hoeven te slijpen. Bijvoorbeeld uh -huh. in, de, in de ontwerpfase van een gebouw. Uh, nou, in die zin zou je natuurlijk best meer kunnen doen nog. Dus we gaan in die zin op het ingeslagen Dus over uh, tien jaar staat de bouw niet meer als hoogste in de lijst van arbeidsongevallen? Nou, het feit Siektes. dat wij relatief veel beroepsziekten melden, is ook om, door, het komt ook door het feit dat we daar alert op zijn. Dus we zijn ook meer gefocust op beroepen. Onze bedrijfsartsen melden dat ook vaker dan in andere sectoren. Ja. Uh, dus het zou goed zijn dat andere sectoren die inhaalslag die wij nu, onze, onze voorsprong dat ze, dat, dat ze die proberen in te halen. En dan zullen we wel eens zien hoe het zit met de verdeling van de beroepsziekten in Nederland. Goed, je pakt de handschoen op. Toch? Zeker. Ja. Jan Warning, uh, dank u wel. U bent van uh, Arbouw. Uh, kom ik nog even terug bij jou, René. Uh, aanstaande woensdag weer een aflevering van uh, Altijd wat. Dinsdag? Nee, volgende. Ja, van Altijd wat. Ja, altijd wat. Moto passeren over een maand. Pas op 12 maart. Uh, dan uh, aandacht voor uh, een ander onderzoek wat jullie al langer ja, hebben lopen op ja. internet. Waar mensen dus hun verhalen in kunnen dienen. Ja, waar jullie God. stapje voor stapje ook hebben laten zien hoe jullie dat onderzoek hebben gedaan. Want dat is de methode. Waar mm -hmm. gaat het dan over? Dit gaat over aangiftes die je doet bij de politie. Um, er schijnen naar schatting per jaar 50.000 aangiftes te verdwijnen. En wij gaan kijken hoe dat kan. En dat de verdwijnen. Ja, die verdwijnen. Hè. Die, die, die zijn wel gedaan, maar daar gebeurt of niks mee. Of, nou ja, goed, in ieder geval, er is een groot raadsel. en uh, Wij proberen dat uh, nou ja, we proberen ze niet allemaal boven water te krijgen... maar we proberen wel uh, te achterhalen hoe het dat nou kan dat die 50.000 verdwijnen. Waar ligt dat aan? Nou, dat is wat we, dat proces hebben we, uh, dat, dat maken we nu zeg maar, openbaar. En uh, uiteindelijk, uh, nou ja, begin maart, uh, laten we zien hoe dat uh, hoe dat ons gelukt is. Mondt dat weer uit in een tv-uitzending. Ja, maar ja. Wat, uh, wat zijn de belangrijkste oorzaken van het verdwijnen of althans niet behandelen? Nou ja, van kijk, weet je, het gaat er uiteindelijk om: is dat er uh, op de mensen die de aangiftes aannemen, dat daar enorme druk op staat. He, en, en er wordt enorm veel aangiftes gedaan. Dus die mensen die zeg maar, die aangiftes uh, uh, opnemen... Ja, die staan enorm onder druk. Ja. En, en, en dat heeft de consequenties... dat er misschien nog wel eens uh, aangiftes uh, kunnen verdwijnen... om wat voor reden dan ook. Ja. En Hees Sommer, jij ook bedankt. Altijd wat? Monitor.nl, daar kunt u deze verhalen volgen. Every day she takes a morning,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 Sam <laughs> She posts in one Inderdaad, een van de Beatles op Radio 1. Paul McCartney en Another Day. Volgende week gaat uh, deze uitzending, Reporter Radio, over uh, malafide thuiswerkpraktijken. Uh, mensen die thuiswerken, maar uh, nou, daar zit dus een luchtje aan. Mocht u daarmee te maken hebben, overigens, dan kunt u ons natuurlijk tippen. Reporter Radio at caro-ncrv.nl. Sowieso, als u zich. Uh, tegen ons aan wilt bemoeien, om het uh, met uh, Nieuw-Nederlands te zeggen. Stuur een mail. Reporterradio.nl. Zo meteen op deze zender. kon Verbraak in gesprek met een wetenschapper... die zich tevens omschrijft als een ondernemer zonder winstverwachting. Die heb je ook. Motor. De wind in je gezicht op een Harley Davidson door het swingende zuiden van de USA. We staan hier, dames en heren, midden in de nacht, vijf volwassen mannen in het landschap van Mississippi... Op de crossroads van Robert Johnson. Een radioverhaal over blues, armoede en motoren in Holland ook radio, zometeen om 9 uur. Hoe hard heb jij gereden? 120 op. mijl of 120 kilometer? kilometer. Nou, het is 120, 130 nee. kilometer. Op ja. radio 1. Het nieuws van alle kanten.